Zo'n 8000 fietsers en wandelaars uit Nederland... hebben ruim 28 miljoen euro ingezameld voor kankeronderzoek... door gisteren of vandaag de Alp Dues te beklimmen. Het definitieve bedrag wordt op 7 oktober bekendgemaakt. De voorzitter van de stichting Du 6 verwacht dat dat bedrag oploopt tot meer dan 30 miljoen. Vorig jaar werd bijna 21 miljoen euro ingezameld. De opbrengst gaat naar KWF-kankerbestrijding. Vanwege het grote aantal aanmeldingen... duurde de actie dit jaar voor het eerst twee dagen. Premier Rutte vindt dat er op korte termijn geen grote veranderingen moeten worden doorgevoerd in de Europese Unie. Dat zei hij in Spanje, waar die is voor overleg met premier Rajoy over de eurocrisis. De Duitse bondskanselier Merkel pleitte vanmorgen voor een politieke unie in de EU. Merkel vindt dat de lidstaten stap voor stap meer bevoegdheden moeten overdragen aan Europa. Volgens haar is een monetaire unie niet voldoende. De meeste fracties in de Tweede Kamer zien niets in zo'n politieke unie. Rutte vindt wel dat er snel moet worden toegewerkt... naar meer Europees toezicht op financieel gebied. u 2 bassist Adam Clayton is door zijn voormalig persoonlijk assistent... voor 2,8 miljoen euro bestolen. Dat zeiden de aanklagers vandaag voor de rechtbank in de Ierse hoofdstad Dublin. Carol Hawkins zou jarenlang geld van twee bankrekeningen... hebben overgemaakt naar haar eigen rekening. Ze kon dat doen doordat Clayton haar volmacht had gegeven over de rekeningen.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 Onze kruimman Mick van Wely schuift zo meteen aan om te praten over de kookboot. Duizend kilo kook werd gevonden in een jacht in Engeland. Volledig Nederlandse productie wordt daarover gezegd. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En rond kwart voor tien zijn Tim den Beste en Nicolaas Vul hier. En zij praten over een VPRO-documentaire GK over de homo-haat in Oekraïne. Vind je ons programma leuk? Doe dat dan ook eventjes uh, uh, ook aangeven op facebook.com slash BNN Today. Today is Topics. Dat was een mooi stukje Nederlands. Ja, zeker. Doe dat dan even aan. Hier ja, hoorden we snuif, hè? Ja, ja nee, dat is heel goed. Ik zo. Nu kijk ik, ik, ik uh, ja, gegarandeerd 100% taaltechnisch correct. Ach, ik kom druk. de komende minuten met toen deze stop <laughs> ja. beginnen We beginnen met nummer 5, uiteraard. Daar staat uh, Politie24. Dat is een nieuw Twitter-account van de politie Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Via dat account kon je vandaag volgen wat er allemaal binnenkomt in de meldkamer. De telefoon in de meldkamer van de politie Rotterdam Rijnmond die blijft maar gaan. We komen naar je toe, meneer, en we kijken uit naar het voertuig. En er komen hier allerlei verschillende soorten meldingen binnen: dan we over een loopplankgeval. Forse hoofdwond. Ja, en al die meldingen worden dus doorgestuurd naar de Twitter-account... politie 24 En dan krijg je bijzondere meldingen. Bijvoorbeeld uh, hashtag Rotterdam. Daar is een minderjarige jonge dame aan het collecteren... maar ze kan zich niet legitimeren. Hashtag onderzoek. Dan hashtag Rotterdam nog een keer. Mevrouw over haar toeren loopt een grote spin... met een doorsnede van 15 centimeter in haar tuin. En er is ook nog een melding op de Elsenweg dat 20 kippen op de weg lopen. Geen inzet betreft namelijk wilde kippen die daar altijd lopen. Kortom, er valt genoeg te lezen. En alle tweets worden geplaatst door de twitkop. Als ik zo bij jullie, in jullie timeline kijk. Nou ja, niet iedere minuut, maar iedere twee minuten verschijnt toch wel een berichtje. Ja, er zitten rond de 800 meldingen per dag. Dus ik kan uitrekenen dat je zo'n anderhalve, twee minuten tussen elke tweet een beetje. Ja, berichten van mensen die voor de grap bellen met 112. Die komen niet op Twitter. Welkom, andere Heimeloos met meneer Poepjes, uh, ik heb Junk aan mijn neus. Kunnen jullie iemand sturen? Meneer, ik kan u niet helpen. Oh, oh dat is jammer zeg. Maar uh, ik heb nog wel iets anders. Er groeit namelijk een, uh, een tulp uit mijn kont. Ik heb het verkeerde bolletje geslikt. Meneer, ik ga de verbinding met u verbreken. Ik heb hier geen tijd voor. Goed, gaan we naar Griekenland. Ko ja, komt, Ja, verkeerde bolletje. Gaan naar Griekenland. TV-debat daar tussen politici is volledig uit de hand gelopen. Nou, het was een ochtendprogramma van een commerciële televisiestation hier... waarin politieke, uh, een politieke discussie was uh, in verband met de komende verkiezingen. Er ontstond een, uh, een verhitte discussie tussen uh, met name de woordvoerder... van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad en uh, twee leden van de linkse partijen. Ja, en die partijen moeten elkaar helemaal niet. Uiteindelijk werd het een verhitte discussie. Dat liep zo hoog op dat de woordvoerder van die extreemrechtse partij... eerst een beker water gooide in het gezicht van de mevrouw... van de radicaal linkse partij. En vervolgens zich stortte, min of meer, op de vertegenwoordiger... van de communisten en haar ja, een paar flinke klappen in het gezicht gaf. Ja, wat de vrouw precies zei, waardoor de man zo boos werd, dat weet niemand. Ze spraken namelijk Grieks. Dan, we gaan naar Den Haag. Daar worden huizen binnenkort verwacht warm water uit de aarde. Prins Willem-Alexander heeft vandaag in de wijk Zuidwest... de eerste aardwarmtecentrale voor woonhuizen in Nederland geopend. Um, er wordt een uh, bor in de grond geslagen. Daarmee halen ze uit uh, de diepe aardenkern warm water. En daarmee verwarmen uh, ze de huizen. Met koude water stoppen ze weer terug in de grond. En dan, als het dan weer warm is, dan kunnen ze het later weer gebruiken. Ja, en al die fijne technologie werd vandaag dus voor het eerst in werking gezet. Drie... Twee, één, en pompen maar. Doordenken. Jawel, daar komen de eerste stralen al naar boven. En daar zien we de stad verwarmd worden en is aardwarmte Den Haag officieel live. Ja, en de eerste 350 huizen worden binnenkort op dat systeem aangesloten. De bewoners zijn er blij mee. Ja, dat is een van de redenen dat ik dat huis in Zuidwest heb gekocht. Is dat zo? Ja. Duurzaamheid. Voor in ieder geval wordt nageslacht. Door dan met nummer twee, koninggetuige Peter S is vrijgelaten. Dat stond vanmorgen in de krant. Het Openbaar Ministerie mag dit doen. Sterker nog, het OM moet dit doen, zegt de officier. Namelijk voorkomen dat iemand te lang vastzit. Er was 16 jaar geëist. Daarvan krijgt hij de helft cadeau vanwege het feit dat hij met de politie heeft gepraat. Dat was de deal, een halve straf. Van die acht jaar die overblijven, heeft hij op 2 juni, toen is de datum bereikt, twee derde van de straf uitgezeten en dan is het nu nog min of meer een automatisme dat je vrijkomt. Ja, zijn advocaat vreest inmiddels voor de veiligheid van Peter Laes, nu dit naar buiten is gekomen. En daarnaast is hij ook heel erg boos. Omdat uh, voor de zoveelste keer er informatie op straat komt te liggen die niet op straat hoort. En we nu klip en klaar ook weten dat die informatie afkomstig is uit opsporingsbronnen, want dat schrijft het NRC. Ja, en dat hoort natuurlijk niet. Deze mensen moeten zorgen voor veiligheid en in plaats daarvan creëren ze onveiligheid. De advocaat gaat aangifte doen waar Peter Laes zich op dit moment bevindt, dat is niet bekend. Tot slot dan nog nummer 1, daar staan de voorbereidingen van het Nederlands Elftal op het EK-voetbal. Welkom bij deze achteroranje flits van donderdag 7 juni. Lolf Venema, onze gadget-expert, welkom. Het EK begint... Kan ik nog even snel een nieuwe, goede tv scoren? Ja, absoluut. Ja, en zo is iedereen dan lekker bezig met zijn eigen voorbereidingen. En ja, dan is het ook... Niet zo leuk als er mensen in je omgeving zijn die gewoon niet meedoen met die voetbalgekte. Er zitten altijd mensen in de, in de kamer die eigenlijk helemaal geen voetbal willen kijken... maar er voor de gezelligheid bij blijven zitten. Ja. En daar is een oplossing voor, hè? Ja, ja. Een second screen uh, gebeuren, dus bijvoorbeeld op ja. de iPad. Dat is hartstikke makkelijk voor mijn vrouw straks. Ja. Uh, die kan lekker... Dan kun je gewoon uh, televisie televisie opkijken. Gewoon een uh, dus scala aan zenders dan kan Dan een andere zitten. zender opzetten ja. en dan lekker... Uh, Niks aan de hand. Je kan gewoon ja. op je ipad zetten. Je bent er kijken. toch gezellig bij en je kan <laughs> voor het biertje zorgen. Ja, absoluut. dat is tot slot het belangrijkste. Ja, precies. <laughs> <laughs> ah, inderdaad. Want laten we eerlijk zijn, tijdens de EK moeten de vrouwtjes gewoon op een stoel gaan zitten en mond houden. en op gepaste tijden een gekoeld biertje komen brengen. Dit wordt namelijk een vrouwloos EK. <laughs> oké, okay, wishful thinking, dankjewel. Ja. Thank you. Ja. Los van al onze problemen hebben de voetballers in Krakau het ook niet makkelijk. Joris Matthijssen, kijk, hij stapte wel als een van de eersten de bus in op weg naar die training. Dus hij was daar in elk geval bij. Dus. dus. Goed, nou, hè, zien zaterdag. Is echt nog zo'n klassieke fout natuurlijk, hè? die sportjournalisten vaak maken. Die denken dat het EK draait om voetbal. Wat natuurlijk niet zo is. Het e -dra EK draait namelijk om gratis plastic oranje meuk. Twee jaar geleden, tijdens het wereldkampioenschap, telden jullie 161 acties. Hè? Hoeveel gaan het er volgens jullie nu worden in de oranje barometer? Nou, de meter staat... Uh... Over de 200 nu al. En nog dagelijks komen daar uh, activiteiten uh, bij. Ja, dan gaat het over rommel als de koel krat, het rugnummer, shirt, een rokje, een gelukspoppetjes, diepvriestassen, kratstoelen, oranje voedsel, grijpvogels, aanbandjes, badhanddoeken, vaatjes. Kortom, allemaal shit die we over tien jaar nog tegenkomen op de braderie tijdens Koninginnedag. Ook interessant om te zien is de opkomst van het internet. Dat netwerk dat wordt steeds populairder. Misschien ken je wel iemand die het al gebruikt. Sommige bedrijven richten zich dit jaar op Facebook. Dus een soort online klasseboekje. Ja, dat kan best wel wat gaan worden. Facebook is Duidelijk aan de weg aan het timmeren. Maar als je echt uh, alle Oranje fans uh, breed uh, sympathie wil winnen, dan is Facebook alleen te weinig. Ja, ik denk dat het wel over gaat daaien. Volgens mij over twee jaar, dan uh, hebben we het er niet meer over. En tot zover de topics voor een lange tijd is meteen naar de sportzomer. Ja, en dan ben je wel te horen, dat hoorden we zeker, net al even. Zeker, zeker. Twee keer per dag zelfs. Zeker per dag. Uh, oh, Twitter. Ja, over Twitter. Nuke Kink, dankjewel. Luc. Het was even spannend voor het Oekraïnse elftal. Maar liefst tien spelers van de selectie waren ziek. Voedselvergiftiging. Gelukkig is net bekend geworden dat ze weer beter zijn. Maar het was toch wel even spannend. Reden om weer eens even de geschiedenisboeken in te duiken. Dat doen we dagelijks bij BNN Today. Dit was namelijk niet de eerste keer... dat er een sportploeg buitenspel wordt gezet door ziekte. Um, in 1991. PDM Wielerploeg. Die moesten zelfs uit de Tour stappen. En Gert Jacobs die zat dat jaar in de ploeg. Gert, Goedenavond. Ja, goeiedag. Ja, jij zat in de ploeg, maar jij zou niet meedoen aan de tour. Nee, dat klopt. Ik was, ik zat wel in de in de PDM-ploeg dat jaar. Alleen, ik heb in die tour de France niet deelgenomen. Achteraf denk ik beter ook, want ze zijn er allemaal door ziekte uitgestapt. Ja, het is geluk bij een ongeluk eigenlijk. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Hoe, wat ging er mis daar? Nou ja, die gasten die, uh, die hadden een uh, zware rit geviesd. en dan uh, was het gebruikelijk dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat er uh, een infuus werd aangelegd met uh, ja, eiwitten, vetten, mineralen, zouten. Mm -hmm. Zeg maar de voedingsmiddelen die je door de normale, normale weg uh, ja, niet erin kan gooien. Ja. En uh, ja, die, uh, dat hele spulletje dat was, uh, dat was bedorven en uh, toen zijn die gasten doodziek geworden. Want het bedorven dat moest op uh, redelijk gekoeld bewaard worden. En tijdens het Doe de Tour de France is het over het algemeen natuurlijk niet zo cool. Maar dat kun je als, uh, als arts, natuurlijk wel een beetje verwachten dat dat, uh, dat, dat zo is. Wat ging er mis? Nou ja, die dokter, die dokterjongen, die uh, in de toervals lopen er natuurlijk hele uh, hoop mooie vrouwen rond. En die was veel meer uh, bezig uh, met de vrouwen dan, uh, dan dat goedje, wat hij die, die uh, renners moest geven om dat, uh, om dat koel te houden. Ja? En uh, dus ja, die, uh, die uh, dat lag gewoon uh, boven op zijn kamer, want hij liep ergens boven op een op een zolderkamer geloof ik, heb ik gehoord. En uh, dus dat, dat hele goedje, dat lag de hele dag te branden in de zon. En dat gaf hij s'avonds aan, uh, aan de renners. En uh, ja, dat was gewoon bedorven. Dus die renners die werden allemaal uh, doodziek. Maar even voor de geschiedschrijving. Jij zegt, hij werd afgeleid door de mooie vrouwen? Ja, ja was dag, uh, liep hij liep heel erg achter de vrouwen aan. En uh, naar de renners keek hij niet om. En uh, ja, toen lag dat spulletje daarboven, uh, uh, zeg maar, uh, bedorven. Te geraken. En uh, ja, hij, hij dat er dan ingooit s'avonds bij die redders, dan uh, komt hij niet zo goed vanaf. Nee. Nou, uh, nou is uh, die, uh, die arts ook nog in verband gebracht met doping. Ook deze zaak, daar werd gelijk uh, rondgeroepen. Nou, er is wel wat, vast wat meer aan de hand dan doping. Was het zo? Nee, jongen, het had niks met open kwaad, joh. Het was gewoon een goedje met uh, eiwitten, vetten, mineralen en, uh, en zouten. Maar als je dat bedorven ingespoten krijgt, ja, dan word je natuurlijk doodziek. En die gasten die, uh, die, uh, die vertrouwden natuurlijk die dokter. En die dokter zei van ja, dat ligt niet aan mij. Weet je wel, maar Breuking die zei van ja, tien over negen heb ik dat spulletje gehad. En twintig over negen werd ik ziek. En Kelly zei van ja, twintig over negen heb ik dat spulletje gehad. En om half tien uh, werd ik ziek. Ja. En zo ging dat door. Dus die renders die dachten van ja. Hier is iets wat niet, uh, wat niet klopt. Nee. Dus uh, de volgende dag uh, de ploegleider zeiden van ja, weet je, we gaan naar buiten brengen dat we ziek zijn geworden van eten. Ja, de ploegleiding was niet ziek van eten, alleen maar uh, die renners. Ja. En uh, toen zijn ze met de bus naar, uh, naar huis uh, gereden. En uh, ja, toen hebben ze die dokter uh, vastgepakt en toen hebben ze gezegd tegen die dokter, dokter Zalders moet je goed luisteren, we hebben hier dat goedje. dan gaan we nou bij jou naar binnen brengen. Als je nou binnen tien minuten niet ziek bent, dan geloven we jou. Oh. En als jij, uh, ja, en als je wel ziek wordt, dan heb je ons gewoon vergiftigd. Ja. Ja, toen is die dokter op de vlucht geslagen en volgens mij... Uh, is hij nou nog aan het lopen? Ja, ja er zijn nog wat meer zaken die hem, uh, waar hij voor aangeklaagd werd. Later de Field en dergelijke. Daar, over die dokter ging het. Nou, dat is allemaal 1991. Breuking en Kelly. Dat is echt lang geleden trouwens. Als ik die dame weer hoor. Um, uh, ja, als je de dokter niet kan vertrouwen. Wat moet je dan nog? Je eigen boterhammen meenemen? Nah, nee, ja, dat gaat ook niet helemaal, uh, weet je wel, ik denk dat het uh, tegenwoordig wel zo uh, georganiseerd en gecontroleerd is uh, dat je de dokter die je bij hebt, uh, want ja, dat is de enige vertrouwenspersoon en die moet je in principe ook uh, kunnen vertrouwen. En dat deden de PDM-renners in 1991 ook. Ja. Maar ja, deze dokter was met heel andere dingen bezig dan met uh, renners gezond houden. Ja, en dan uh, kun je wel eens hele rare patronen krijgen... zoals ook in 1991 is gebeurd. Duidelijk, wat een verhaal. Gert Jacobs, dankjewel. Zometeen gaan we het hebben over de kookboot. Ja, uh, eigenlijk behoorlijke prestatie van Nederlanders. Uh, een van de grootste kookvondsten in Engeland. Uh, Mick van die is aangeschoven... en die uh, brengt ons op de hoogte van het laatste misdaadnieuws. Maar eerst, dat is lang geleden, Hansen. Yes 4 minuten schoon aan de haak. 4 minuut 28, Hensen. Ik was het alweer helemaal vergeten. Mmm, bop. Ja, het is uh, donderdagavond. En dan uh, betekent dat onze Crime Deskundige Mick van Wedi is aangeschoven. Mick, welkom. Goedenavond, jullie. Zometeen gaan we het hebben over Peter L. S. Vandaag werd namelijk bekend dat de kroongetuig in het liquidatieproces is vrijgelaten. Nou, dat heeft ja. nogal wat stof doen opwaaien. Maar we gaan het eerst even hebben over de kookbootzaak. Hadden we het vorige week ook al over. Ja, want is jij in Willemijn? Een grootste drugsvangst ooit in de Britse geschiedenis: 1000 kilo kook. 1000 kilo kook. En uh, ja, uh, wij deden het. Althans, Nederlanders. Wij hebben een volstrekt Nederlandse productie inderdaad. Tenminste, voor zover het vervoer betreft. Want uh, wie de kook heeft gere geregeld is nog niet helemaal duidelijk. Maar dat ze ongetwijfeld ergens uit Zuid-Amerika komen. Uh -huh. Nee, Heel kort gezegd, het kwam erop neer dat er een, een scheepswerffamilie is. Daar ging het niet zo goed mee, hè, financieel. En uh, op een gegeven moment hebben ze een groot jacht verkocht uh, aan iemand... In het, uh, die zou naar het Caribisch gebied gaan. Die zou daar uh, charters gaan varen. Uh -huh. Bleek een probleem te zijn met de boot. Of dat nou helemaal waar is of niet, dat is niet duidelijk. Het schip werd teruggehaald en in Southampton werd er duizend kilo cocaïne uit het ruim gehaald. Ze hebben zes dagen lang lopen zoeken. Mm -hmm. En tijdens het proces uh, maandag, dat was het eerste deel van het proces, op dinsdag, bleek al dat al bij het inladen van het uh, transport, dat kort daarna, was de politie die kwam bij check op Isla Margarita. Mm -hmm. En die heeft toen al gezien dat er ook in zat. Alleen ze hebben gedaan alsof een neus... Bloeden, om zo langzaam te kunnen achterhalen wie er allemaal achter zit. Ah. Dus op dat moment, op het moment eigenlijk dat, dat het schip... dat zat trouwens in een containerschip, mm -hmm. werd vervoerd naar Nederland... dus via Southampton. Ja, de, de, de, het schip voer binnen in Southampton... en ze wisten al dat die hele lading erin zat. Ja. En toen hebben ze daar ook, uh, ook de koker uitgevist. En het bijzondere in de zaak is eigenlijk dat je dus een vader hebt... de hoofdverdachte ja, de is een familiezaak. Echt, het is he? een familiezaak. Ja. En, en het zure is dat de vader die ontkent... die zegt, ik heb helemaal niks mee te maken. Weet er echt absoluut niks van. En zijn zoon zegt: ja, kom op. We hebben samen die kook daarin geladen. De maar hele maar ja, zijn ze uit elkaar gespeeld dus? Want je zou denken, de, die recht twee, recht die recht twee, recht twee verdedigen elkaar. elkaar. Nee, lijnrecht tegenover elkaar... Vader die zegt, hoe haai het in je hoofd? Zoon zegt, kom op, we hebben de hele nacht te staan Ja, want jij volgt in... zaak, is dat, Is dat omdat uh, justitie, uh, de aanklagers, dat zo hebben geregeld... zodat ze uiteindelijk tegenover elkaar staan? Of uh, zijn ze gewoon nou, voor hun een, eigen uh, lot gegaan? Dat is een hele goede opmerking. Want uh, je zou bijna zeggen alsof er een deal is gemaakt... met de zoon van Jos over elkaar, Want uh, er werd tegen hem drie jaar cel geëist. En tegen de twee hoofdverdachten, de vader en Mohamed Z... uit Amsterdam, een sportschoolhouder, hm. werd acht jaar geëist. Terwijl ze allemaal... Betrokken zijn bij die kook. Dat is ook wel aardig, want het proces gaat vrijdag verder. En uh, Peter Plasman, de advocaat van, van Klaas L., uh, ik wilde bijna zijn volledige naam zeggen. De vader? Uh, de vader, die, de vader, die ja. is woest over het feit dat, uh, dat die zoon drie jaar heeft gekregen, puur op basis van het feit dat, hè, dat hij. Uh, uh, dat hij open kaart heeft gespeeld, zoals, zoals justitie zei... en dat hij onder druk zou zijn gezet door zijn vader. Hm. En Peter Plasman zegt ervan, ja hallo, wie zegt dat hij gelijk heeft? Ja, dat kan allemaal nog blijken. Daarmee leg je bijna woorden in de mond bij, bij de jongen... die denkt, ja, dit is beter, laat ik dit verhaal maar verkopen. Precies, nou ja, dat, dat is zijn verhaal. Dus ik verwacht een, een spetterend uh, verweer van uh, Plasman... en de uh, en andere advocaten vrijdag. Dus het kan nog spannend worden. Van de ene deal naar de andere deal. Althans, we weten niet of uh, dit een deal is, maar goed. We gaan naar uh, de zaak van vandaag. Um, uh, wat nog trouwens wel leuk is. Ja. Ja, is, de, de, de taal tussen de mannen, hè? want ja. het was moeilijk om ze op te pakken. Nee, het, het, zit een, het, het, het is heel grappig aan het einde, op een gegeven moment pakken ze uh, die Klaas L pakken ze op, maar de Amsterdammer, Mo, die hebben ze nog niet. En het was heel lastig om het te traceren. En wat ze hadden was het telefoon met wie die gesprekken voerde, met die, met die Klaas L. Ja. En op een gegeven moment, ze wisten, uh, als hij bij zijn telefoon, die telefoon konden ze uitpeilen via een soort sms'je, stelt sms'en. Maar als ze weten waar telefoon is, kunnen ze dus een inval doen. Dan kunnen ze hem pakken. Maar dan moet hij maar net bij zijn telefoon zijn. En ze wisten dat hij niet altijd bij zijn telefoon zat. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben op een gegeven moment, toen ze de telefoon kregen van die andere verdachte, hebben ze met die telefoon uh, uh, sms'je gestuurd naar, uh, naar die telefoon van die mo. Mm -hmm. En met codetaal, dagschatje, daglievertje, hoe is ja. het popje? Want zo deden ze dat met elkaar. Nou, en toen op een gegeven moment kregen ze een sms'je terug met kusjes, kusjes. En toen wisten ze, hij zit naast de telefoon. Ze wisten waar de telefoon was, dus boom, inval. En zo ah. was die mo uiteindelijk gepakt. Wat goed. Ja, ja handig bijzondere, gedaan. Bijzondere truc. Ja. Peter L.S. Um, uh, het crime-nieuws van vandaag. Uh, Peter L.S., de kroongetuige in het liquidatieproces. Uh, heeft twee derde van zijn straf uitgezeten. En is een paar dagen geleden vrijgelaten. Dat, dat meldde de NRC Next vanmorgen. Uh, later vandaag is het ook weer bevestigd door het uh, Openbaar Ministerie. Dat leverde nogal wat protest op, want uh, de advocaat van de uh, Richard Corvide heeft aangifte gedaan van het lekken van informatie door justitie aan uh, het NRC in dit geval. Waarom zijn ze daar zo? Is die advocaat daar zo boos over? Want je kon het je kon het uitrekenen dat ja. hij nu rond deze tijd vrij zou komen. Precies. Nou, het is uh, wat wordt gezegd is dat het min of meer een tactische zet is van het OM. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar eigenlijk in juli komen de advocaten uh, aan bod en uh, dan zal de advocaat van Blaser die zal vragen om voorlopige vrijlatingen om uh, zijn zoverre zeg maar op te heffen. En uh, op dat moment moet de rechter zich uitlaten daarover. En, uh, en eigenlijk tegelijkertijd ook over de rechtmatigheid van de deal. Als ze zeggen van ja, hij mag nu vrij... dan betekent dat ze accepteren dat een deal is gesloten. Uh, de advocaten van de grote jongens, van andere verdachten... zullen zeggen, uh, de rechter is vooringenomen... en ze zullen de rechtbank gaan wraken. Want de rechtbank moet zich eigenlijk pas eind dit jaar uitlaten over de hele zaak. En het gevaar is dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat zij de zaak dan gaan rechtbank gaan vragen En dat betekent weer uitstel van het proces. Dat en is dat eigenlijk ondertussen Laaes had het er maar vast zou blijven zitten hier. Precies, en dat het gewoon nog meer vertraging De ja. zaak speelt ook al jaren. En goed, je kunt je afvragen van, over die aangifte van, uh, ik snap het wel dat de advocaat aangifte doet. Aan de andere kant, ja god, uh, je weet, bij dit soort zaken wordt er gelekt. Ja. Uh, ik bedoel, uh, als op een gegeven moment ergens een burgemeester wordt gekozen en er is een kleine commissie die dat weet, lekt het ook altijd uit. Nou, bijvoorbeeld ook over, over het geld dat Laaes kreeg, dat is natuurlijk ook uitgelekt. Is ook uitgelekt. Uh, hij is nu met een uh, prettige duit op zak uh, ja. ergens naartoe. Nou, Er, gaan de, er gingen ook de meest, de meest rare bedragen, werden genoemd. Uh, het is ongeveer in totaal 1,4 miljoen euro. Daarvan is een gedeelte, 6 ton, is een, is een renteloze lening ja. over 25 jaar. Nou, er zit er ongeveer een half miljoen, dat is voor beveiliging. En ongeveer 3 ton, dat is voor het opzetten van een bedrijfje. Uh, en je moet je voorstellen bij de beveiliging... Dat is een leuk dat bedrijfje. Is, dat, is een bedrijfje dat is een aardig bedrijfje. Dat heeft hij ook nodig om zijn lening terug te betalen. Maar je moet je voorstellen dat uh, het is niet zo dat bijvoorbeeld bij Wilders... dat de constante klerenkast met een, met een oortje in zijn hoofd... Nee, want is er iemand plaat. van justitie bij? Want hij moet mogelijkerwijs zelfs nog terugkomen om weer gehoord te worden. Precies, dat en kan En de justitie nu al? zegt, ja. ja nee, dan hebben we een afspraak met hem, hij komt terug. Ja. Hoe weten ze dat? Nou, ze zullen moeten weten waar hij is. Ik denk niet dat hij een enkel bandje om krijgt, maar uh, hij krijgt een nieuwe identiteit en, uh, en uh, zal ergens op een andere plek... Iedereen heeft het over het buitenland, maar kan net zo goed ergens een brapje maken. Die zijn, komt natuurlijk gewoon mee. niet terug. Dat denkt en iedereen. Dat, dat denkt iedereen. En uh, dat zou een geweldige blunder zijn op het moment dat hij uh, mm. beert. En die, die kans is natuurlijk aanwezig, theoretisch. Ja. Nieuwe identiteit. Nou, heeft Leijs ook gevraagd of zijn zoon zich onder een valse naam mag ja. uh, aanmelden op de universiteit? Um, dat gaat wel heel ver. Ook voor je zoon is, is die angst terecht. Ik denk het wel. Ik, ik, ik zal je een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld het hele verhaal van het beschermen van, van kroongetuigen. Witness Protection. Dat komt eigenlijk uit de Verenigde Staten. In Nederland bestaat het ongeveer sinds 1993. Dat was een grote zaak tegen DC Boutersen. En uh, uh, wat je zag bijvoorbeeld in Italië. Daar heeft een hele grote rol gespeeld bij de aanpak van de maffia. Een van de grootste, Pentiti, dat is iemand die overstapt naar de politie. Was Tommaso Bocchetta. Toen hij overstapte naar de politie en uh, begon te verklaren... Uh, is niet alleen, uh, werd niet alleen een prijs op zijn hoofd, maar uh, de hele familie werd uitgemoord. Neefjes, nichtjes, moeders van neven. Heel ver. Hè? Ze oh. hebben het echt als wraak, hebben ze jarenlang zijn hele familie uitgemoord. En dit is natuurlijk geen Italië, absoluut niet. Maar uh, er is wel een hele gerede kans dat, uh, dat mensen die wraak willen nemen zich niet meer richten op, ja. uh, op Peter, maar op familieleden. Die kans is ze zeker aanwezig. Um, wij moeten een beetje wennen aan dit soort zaken, volgens mij. Het is voor ja. het eerst dat er een bloed aan de hand is... van, van iemand die in zo'n zo project of de in zo'n bescherming zaak, ja. valt. Nee, dat is niet zomaar iets. Um, ben jij eigenlijk voor? Want er zijn ook mensen die zeggen, dit gaat veel te ver. Het beïnvloedt uh, de betrouwbaarheid van de getuigen... Ja. Nou, het zijn twee punten. Je hebt het over het principiële punt. Van, van Moet je een crimineel geld geven en strafvermindering geven? Het andere punt is de betrouwbaarheid van een getuige. Ik kan jou 1 miljoen geven en dan wil je misschien makkelijk verklaren... dat je een buurman weet ik veel wat heeft gedaan. Mm -hmm. He, dus de betrouwbaarheid en, en, en het principiële punt. Ik vind uh, bij zo'n grote zaak, echt als het echt gaat om moord, als het echt gaat om een om, uh, dat, en, en ontzettend belang is... Niet, en kan niet anders en die kroongetuigen speelt een cruciaal rol... dan kun je zeggen het doel heilig de middelen. En zo'n zaak vind ik bijvoorbeeld hier ook... Dat moet kunnen, absoluut. Je moet wel, het is wel voer te voor schieten. de advocaten. Het is schieten, ja. de betrouwbaarheid van de getuigen. Mick van Welli, dankjewel. Exit Holland. Elke dag in Exit Holland, Nederlanders in het buitenland. De komende maanden zit uh, Michiel Willems. Goed. Want Michiel, goedenavond, je zit in Londen. Hoi, goedenavond. Ja, Londen natuurlijk de stad van de Olympische Spelen. Uh, Lonely Planet roept nu dat Londen dé plek is om uh, daar te zijn. Wat merk je daarvan? Nou ja, niet dat je direct merkt, maar inderdaad, uh, die gerespecteerde reisgids, de Lonely Planet, heeft uh, Londen uitgeroepen tot de hottest destination on the planet, the place to be in 2012. En dat uh, ja, er is natuurlijk een aantal redenen voor. Hè. Ik bedoel, diamantenjubileum was afgelopen weekend. Mm -hmm. uh, een van de grootste feesten in Groot-Brittannië in de afgelopen 50, 60, 70 jaar. De Olympische Spelen komen eraan, Wimbledon komt eraan. Uh, nou, Engeland hoopt uh, grote ogen te gaan gooien bij uh, de Eurocup. Uh, dus uh, het is echt wel een, uh, een leuke zomer om in Londen te zijn. Ja, Londeners blijven over het algemeen altijd cool in alle gevallen. Um, toch een beetje... Koorts al te voelen daar? Dat wel. En uh, het, het, Londenaren zijn over het algemeen redelijk bescheiden. Maar wat je toch wel krijgt, zo'n Lonely Planet, wat toch een, uh, onder reizigers en, uh, een beetje een Bijbel is, uh, dat uh, ja strookt het ego hier toch wel een beetje. De toonaangevende kranten zoals de Times en de Financial Times en de Guardian schreven de afgelopen dagen toch wel van: goh, het is toch niet zomaar toeval dat bij de Oscars in Amerika bijvoorbeeld de afgelopen jaren eerst de Queen won, toen de King's Speech en de afgelopen jaar. De uh, Iron Lady. Het is ook niet zomaar toeval dat uh, Londen het multiculturele kruispunt is van de wereld. Kortom, Londenaren worden een beetje erin meegesleept. Mm. En ze worden wat minder bescheiden dan uh, normaal door dit soort commentaren. Nou ben ik ooit een keer in Athene geweest toen daar de Olympische Spelen waren. En alle Atheners die, die vluchten de stad uit. Want die dachten: het wordt hier te duur en te druk. Het was sowieso heel heet ook. Dus dat is, uh, was voor een reden om de stad te verlaten. Hoe is het even nou voor een uh, gewone bewoner van Londen? Nou, het is wel grappig wat je zegt, want uh, ook heel veel reacties hier... die zeggen mensen, de uh, hottest uh, place on the planet to be. Helemaal niet, het is razend duur. En het wordt alleen nog maar duurder de komende maanden. Uh, dat klopt wel een beetje, hotelkamers, uh, die prijzen gaan met zo'n 70 tot 80 procent omhoog. Maar goed, de meeste Londenaren wonen natuurlijk niet in de West End... die wonen natuurlijk niet in Mayfair of Bloomsbury. Dus er zal niet zo heel veel veranderen. Het wordt alleen wel wat drukker in de metro. En als je naar Oost-Londen gaat, uh, zul je ook niet alleen zijn. Blijf jezelf? Sorry? Blijf jezelf? Ja, dat wel hoor. Deze zomer ben ik gewoon in de huurlijke. Ik heb zelfs kaartjes voor uh, een paar Olympische events. Ja. Dus ik ga de sfeer zeker proeven. Michiel Willems, dankjewel. Ja hoor, graag ga het is iets over half tien geworden. En dus hoogste tijd voor het nieuws. Hier is Freddy van Tee. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Er worden steeds meer verzoeken gedaan om ongeboren kinderen onder toezicht te stellen. Sinds 2009 is dat aantal bijna verdubbeld, tot vorig jaar 250 keer. Het EOTV-programma De Vijfde Dag bericht daarover. Als hulpverleners zich zorgen maken, bijvoorbeeld als de moeder verstandelijk gehandicapt is, kan de rechter een gezinsvoogd aanstellen. En volgens het EOTV-programma leidt dat meestal tot uithuisplaatsing direct na de geboorte. De 8000 fietsers en wandelaars uit Nederland die hebben ruim 28 miljoen euro ingezameld voor kankeronderzoek door gisteren of vandaag de du S te beklimmen. De voorzitter van de stichting du d'Huez verwacht dat het bedrag nog oploopt tot meer dan 30 miljoen. De opbrengst gaat naar KWF-kankerbestrijding. En U2-bassist Adam Clayton is door zijn voormalig persoonlijk assistent voor 2,8 miljoen euro bestolen. Carol Hawkins zou jarenlang geld van twee bankrekeningen hebben overgemaakt naar haar eigen rekening. Ze kon dat doen doordat Kleten haar volmacht had gegeven over de rekeningen. Dat zijn wat punten van het nieuws op dit moment. Radio 1, PNN Today, Winfried Bayerns. De Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers heeft zijn eerste EK-wedstrijd toegewezen gekregen. Hij gaat de kraker, nou ja, kraker, eh, Ierland-Kroatië fluiten. Ook de scheidsrechter van de wedstrijd Nederland-Denemarken is bekend. En of dat goed of slecht nieuws is, dat gaan we horen van de EK-scheidsrechter die we hebben, Dick Jong. Goedenavond. Ierland-Kroatië, ja, dat is natuurlijk echt een droom hè, als je die krijgt. Nou ja, als, uh, als debutant op een EK en je krijgt je een, een, een wedstrijd in de eerste ronde. Al. Nou, dat is, uh, dat is niet verkeerd. Dat is een uh, mooie opwarmer. Dat nou ja. het uh, goed doet. Nou ja, en laten we niet vergeten: het EK is niet alleen belangrijk voor spelers. Maar uh, scheidsrechters willen zich daar natuurlijk ook laten zien. Ja, dat is natuurlijk in principe. En uh, het moet een beloning zijn. Een goede internationale seizoen wat je gedraaid hebt. En ja, daar in WK dan, ja, dan, dan zit je bij de beste twaalf, vijftien uh, van Europa. En dat is ook weer uh, wel ook weer voor jouw verdere carrière van man dat je daar natuurlijk heel goed doet. Ja. de scheidsrechter die Nederland-Denemarken gaat sluiten is de Sloveen. Uh, Damiers Komina, wat voor man is het? Maas Komina is, is een stabiele scheidsrechter. Die is nog, uh, als ik, ja, je hoort daar geen rare dingen van... En, en, ik, ik denk dat het, een, dat het gewoon een stabilisatie is. En die gaan ook gewoon in, in de eerste ronde zijn, zijn best wel doen. Mm -hmm. Dus uh, ja, we gaan, we gaan het zien. Is het uh, een beetje in ons voordeel, wellicht? Nou. Scheidsrechters euh, euh, zal ik zien die uh, een land bevoordelen. Dat denk ik niet. Nou, maar je kan toch een scheidsrechter hebben die bijvoorbeeld van meer van, van, van actie houdt. Misschien af en toe eens wat uh, laat doorgaan om een beetje het spel in gang te houden. Daar kan Nederland wat dan hebben. Ik kijk even naar Robert Meder, die zit hier naast me. Die je kijkt je... kritisch met sportkenners oog. naar hey, ik zit Komt uh, toch? Hey, Dick, goedenavond. Goedenavond, Robert. Ja, nee, ik zit gewoon. Ik, wat ik mij afvroeg, hè? Uh, kan die in het toernooi groeien door eerst een wedstrijd te krijgen? Ja, natuurlijk kan je. En dan zit daar vaak een, een, een tweede aan te komen. ja, En dan wordt het alleen maar mooier natuurlijk voor je. Is het niet bizar dat je als Nederlandse scheidsrechter eigenlijk hoopt dat Nederland uitgeschakeld wordt, zodat jij meer kans hebt op halffinale of finale? Ja, dat is bizar. Je weet nou eenmaal, als je op het land bent en jouw land die, uh, komt verder als de kwartfinale, dan ja, ja. ga jij in principe naar huis. Ja. Want EK2000, daar stond jij in de kwartfinale. Goed gedaan dus eigenlijk, toch? Ja, ja en ja. En dan, uh, dan gaat Nederland gaat naar de halve finale en dan weet je dat jij naar huis kan. En dat is zuur. Ja, dat kan me voorstellen. Baal je dan? Of zit je ook te, te, eigenlijk een beetje te hopen dat ze verliezen? eigen belang. En dan denk ik, ik wil, ik wil wel verder. En uh, iedere schaatser die zegt dat uh, die liever heeft tot Nederlands kampioen, uh, Europees kampioen, dan hij naar huis moet, die vertelt uh, die dat ja. niet de waarheid hoor. Ja. <laughs> Overigens over, over, voor iedereen die graag wil weten wat zo'n scheidsrechter maar doormaakt bij zijn grote nooi. Dus is net een, uh, een uh, mooi documentaire uitgezonden over Howard Webb. Volgens mij, ja. dik correct me if I'm wrong, zeggen ze dan, was het bij het WK 2010 volgens mij dat ze hem gevolgd hebben, hè? Ja, dat hebben ze ja, natuurlijk ja, gevolgd. Ja. is het is ook, mooie documentaire. Je tot in de kleedkamer en je hoort ook precies wat er in het veld wordt gezegd. Je denkt van, nou die man die gaat uh, dat veld in en die fluit een beetje en dan is hij klaar. Maar er komt echt heel veel meer bekijken. Nou, Mooi inkijken. Uh, Dick, ik heb toch nog even een gewetensvraag. Maar stel je mag kiezen, uh, je stond nog op het veld. Nederlands elftal wordt kampioen of jij mag de finale fluiten. Nou, laat mij maar de finale fluiten. Ja? <lacht> ja, dat durf je nu te zeggen. Nou ja, goed, als je het zegt dan zeggen er veel mensen, ja goed, dat kan zelf toch niet. Maar... Ik denk dat iedereen die in mijn schoenen zou staan of nu in de schoenen van zou staan, die zou hetzelfde denken en misschien niet zeggen, maar het is wel zo. Wat wordt de finale? Nou, ik heb zo'n donkerblauw vermoeden dat de finale toch Nederland-Spanje wordt. Ah, oké. Okay. Nou, dat is slecht nieuws voor onze scheidsrechters dus ja. eigenlijk, toch? Dat kunnen we dan concluderen. Oh, ja. Dick Jol, dankjewel. <coughs> ja, hij was al weg. Goed, um, morgen dus de sportzomer op Radio 1. En dan gaat onze vriend, je hem al eventjes, Robert Meder van NMS Langs de Lijn, iets leuks doen. Hij presenteert iedere avond een sportquiz, Robert. Ja, met Herbert van de Zand en een weekend met de Black in Ja. Maar zit er in jou een uh, quizmaster Nee, helemaal niet. Nee, <laughs> nee echt totaal niet. Het, er was geen nee, ander klusje. Je nee, denkt, nee, laat was, mij die quiz dan maar doen. Deze had het is bedacht voor de avond. En ik moet zeggen dat jaren geleden heb ik het zelf binnen Langs de Lijn al een keer voorgesteld om tijdens de Spelen te doen. Dat je dan exact moet raden. Uh, hoe lang de winnaar de 500 meter uh, duurt bijvoorbeeld. En dan kan je dan een klassement van opmaken. Als dus je drie seconden na, na zit, dan, ja, dan werkt dat met door in het uh, totaalklassement voor het WK Allround, bijvoorbeeld bij alle afstanden. Mm -hmm. En nu, uh, dankzij uh, Vetrengers van de KRO, die heeft het, uh, het nieuwe leven ingeblazen, die heeft het helemaal doordacht. We uh, dachten, mooie titel, tijd voor tijd. Ah. En tijdens de sportzomer gaan we iedere dag een vraag stellen die uh, uh, waar, waarin uh, je moet denken aan aandacht voor een actueel moment op dat moment. Ja. Dus als het voetballen leeft, dan gaat het. Over het voetballen. Als het door spelen is, dan gaat het over de spelen en de tour gaat om de tour. En het heeft altijd met tijd te maken. Okay. Dus bijvoorbeeld, wat is de tijd van de winnende tijdrit? Uh, wat is de tijd ja. van de 100 meter sprint? Uh, voorspel die. Nou, iedere dag een andere vraag. Mm -hmm. Ga je naar radio1.nl? Morgen om 10 uur wordt de website actief ja. en daarin kan je een antwoord geven en je maakt kans op een prachtige Radio1 horloge. Echt een prachtig horloge. Nou, Uniek. In... Ik heb hem vanmiddag gezien. Echt heel leuk. Mooie mooie promoties. Die doe je zo eventjes in anderhalf minuut. Goed gedaan. Overigens, maar eerst even. Hoe is het met jouw kennis? Slecht. Echt? Ja. Voor de geval je testen? nu vragen gaat stellen, dan uh, kan ik nu in ieder geval alleen maar beter worden dan ik eigenlijk verwacht. Ja, we gaan het proberen. <coughs> Want uh, daar Zal ik vraag Straks, natuurlijk... ook De eerste vraag even uh, blootgeven dan? Ja, doe maar. Weet dat nu of straks? Nou, ik begin met mijn vraag. Okay. Vier jaar geleden, EK, Oostenrijk en Zwitserland. Uh, Nigel de Jong pakte uiteraard de eerste gele kaart. Welke minuut was dat? Nigel de Jong pakte uiteraard de eerste gele kaart? Uh, ja, dat weet natuurlijk iedereen, bedoel ik. Welke minuut? Dat is de vraag. Wanneer gebeurde het? In de eerste wedstrijd? Mm -hmm. uh, uh, Hebben jullie ik ook beperkte echt de denktijd? Ik ik denk. Nou, ja, tref, ja, ik, ja, ik, hoor, ik hoor geen zoomer. Ja, zeg maar. 23 e minuut. Nee, 58ste minuut. Ah, oh, shit. De Tour is vorig jaar gewonnen door uh, Cadel Evans natuurlijk. Ja? Hoe lang heeft hij in totaal op de fiets gezeten? Ja. J, wat is dat nou? Ja, maar dit soort vragen, toch? Even niet? kijken, 21. Uh, well, uh, hij heeft het 100. Uh, ah, nou, 100 nou, echt net als 182 uur. Ja, nee. 86 uur. 86 uur. 12, 12 minuten. Zal ik hem er 100 uur uit? En 22 <laughs> seconden. Heb <laughs> je nou een punt? Nee. Hè? nee. nee. nee. Hoe lang uh, duurde de langste tennispartij ooit op Wimbledon? 11 uh, de, de, uur. Dat was uh, Isner, was dat uh, twee jaar geleden? Uh, uh, 78, 68, zet. set. 11 uur en hoeveel minuten? Uh, tien. Vijf. Ah, vind ik ah. goed. Dat is een punt, ah. hoor. En wie won dus, zei je? Uh, Isner. Ja, heel goed. Vorige week, geloof ik, had hij weer zo'n hele lange partij. een lange trouwens. En dan uh, de laatste vraag. Uh, laatste kans uh, op een punt. Een vraag over de Olympische Spelen. Hoe lang deed Erik Musambani over zijn 100 meter vrij? Dat, well, me. dat was uh, tijdens de spelen van... Athe... Ja, dat is wel heel snel. Uh, de 100 meter. Dat was uh, 48 ongeveer. was toen het wereldrecord. Dus dat zal zijn uh, ongeveer... Want jij dacht dat hij heel goed was. 1,59. 1,59? Nou, twee minuten. 100 meter vrij? Twee minuten rond. Nee, maar het ja, duurde ja. echt heel lang. Want hij kon namelijk echt niet zwemmen. Dat was die ene die ja. er zo lang over deed. Nou, drie minuten dan? Ja, ik heb de, ik heb de officiële nu ik tijd, leker, tijd niet. Nu wil ik het weten al. Het duurde heel lang. Ja, we gaan nog even voor het einde <laughs> van de tijd. We we weten Ik wil nu het. iemand gaat googelen, want ik wil nu een punt <laughs> hebben eventueel. <laughs> Ik uh, wens je veel plezier. Nee, die vraag moet ik dan, punt... dan even zeggen. Oh ja, natuurlijk ja. Uh, de vraag morgen dus online op via radio1.nl... in welke minuut van Polen-Griekenland de eerste wedstrijd valt de eerste gele kaart. Dus dat kan je voorspellen en dan kans maken op dat horloge. En iedere dag op Radio 1 een nieuwe vraag. Dus uh, er wordt nu rustig ge gezocht. Uh, ja, Volgens mij is er een tijd. één uur en nog Nee, goed. Ja, uur, De kan Robert Weder. 1 minuut 52 gehoord nou, van de jury. Zeg je toch goed? Ja, daar heb je twee punten wat mij betreft. En uh, je krijgt een uh, BNN-DVD met alle hoogtepunten van het afgelopen seizoen. Robert, dankjewel, succes. Ik ben een man, je ziet, en in the morning sun. Lazy It's a party. Ja, yeah. Lion in the Morning Sun was dat uh, uh, Will and the People. BNN Today. Winfried Bajens. Homo's in de voetballerij, dat gaat allemaal niet zo lekker. Uh, homo's in een Oekraïens voetbalstadion, dat is al helemaal een lastig verhaal. Tim den Beste, Nicolas Vul, die wilde wel eens weten hoe het zit... met de homo-haat in het land waar morgen het EK voetbal begint. En daarom besloot ze af te reizen naar de allereerste gay pride in het land. Maakte daar een documentaire over voor de VPRO met de geniale titel GK. Jongens, goed bedacht, allereerst. Ja. En ze zijn hier welkom en jullie zijn nog heel... Ja. Ja. Ja. Want spannend wel, toch? Ja, het was heel spannend. Ik wil eerst even zeggen, ik vind het heel leuk dat je de titel leuk vindt. Want je bent de enige. Oh, echt waar? Ja. Ja, misschien We hadden zegt het eigenlijk... iets over mijn smaak. Ja. ja, dat kan ook. Goeie smaak. Ja, nou ja, het is, spreekt leuk uit. Dus dan is het op de radio ja. al gauw leuk. Um, uh, ik zeg dat ook even, jullie zijn heel. Want iedereen heeft die foto wel gezien. Die uh, na het internet overging en veel in de kranten stond. Ik geef hem even aan jullie. Dat is die foto van de Gay Pride in uh, Oekraïne. Um, ja, omschrijf heel even wat daar, uh, wat daar gebeurt. Prachtig tafereel. Um, ja, je hebt daar de organisator... En die heet, ja, hoe heet hij? Ja, dat maakt niet echt dat uit. Maakt niet Stanislav. Uit. En Stanislav. En hij was een van de organisatoren van de gay pride en hij is daar um, samen met een andere organisator in elkaar geslagen. Ja. Nog voordat ik, er is geen gay pride geweest. Dus eigenlijk, uh, nog voordat de gay Park begonnen is... zijn, zijn de neonaties hebben hem gevonden. hebben ze hem in elkaar geslagen. Ja, mochten de mensen die foto niet kennen... hij wordt niet alleen in elkaar geslagen... maar je ziet hem op de grond liggen... Ja. en iemand staat eigenlijk op het punt om op zijn rug te landen. Ja. En op dat moment is die foto gemaakt. Um, is het echt zo gewelddadig? Is het zo heftig? Ja, het is. Je ziet ook op, de, op die foto... Uh, ze staan echt om hem heen en die ene jongen zweeft boven hem. En ze dragen allemaal van die medische mondkapjes. En dat is omdat ze ook met traangas... Mensen aanvielen. Mm -hmm. uh, um, Tepperspray. Ja. Uh, en we hoorden die dag dat ze met bussen uit het hele land, waren neonazi's en gewoon hele gevaarlijke homohaters, die waren naar Kiev gekomen, als een mm -hmm. soort van uitje, om daar met z'n allen homo's in elkaar te gaan slaan. Jullie waren daarbij uh, voor jullie documentaire. Laten we even luisteren naar hoe jullie dag bij de Gay Pride begon. Pride. Het moeilijk nog te slapen. Oké, okay, het is vandaag een gay pride. En Timmy ligt nog te slapen, want die heeft gisteren lekker lopen drinken. Ja, je moet nu wandelen, voor gelijke rechten. Nee, ik heb helemaal geen zin, normaal in. Uh, ja. zo moeten we het maar weer even zelf uitzoeken. De neonaties zijn al aan het wandelen. Hé, hey, heb je zin? Ik kan helemaal niet. Lady Gaga is op de radio. Uh, Kom, we gaan opstaan. Kom eens kijken. Wat? Ik heb iets gevonden op het internet. Op het internet? Ja. Ben ik ben benieuwd. <lacht> een website van de Kozakken. Het zijn dus een soort militaire gemeenschap. Die nu aan het patrouilleren zijn om de homo's in elkaar te slaan. Fucking scary, ik ben echt heel zin. Ze zijn dus bewapend. En hier staat de telefoon dat burgers moeten bellen. Als ze de homo's zien, want dan komen ze eraan. Uh, ik denk dat het wel meevalt hoor zien zien er zelf ook best wel gek. uit. Het lijkt op Chinezen. Ja, je doet je eigen stem na, maar dat, is, dat ben jij wel. Oh, sorry. Ja, die... ik was het wel, maar ik had een beetje wel last van mijn stem. Ja. Uh, zware nacht geweest, of niet? Leuke nacht. Leuke nacht. Nou, daar gaan we het zo nog over hebben. Eerst even die dag, want er gebeurde natuurlijk veel. Dit was de ochtend. Uh, wat gebeurde er daar? Hierna. Mm -hmm. uh, toen gingen we op weg naar, uh, naar, de, naar de Gay Pride. Het was zo dat uh, de locatie was geheim. Dus en ook wij wisten niet waar, waar dat zou zijn. En we moesten verzamelen op een metrostation. Zoals heel veel groepjes die mee zouden gaan lopen met de Gay Pride. Die waren, iedereen was uh, verspreid over de stad, moesten verzamelen bij metrostations. En vanaf die metrostations zouden we dan uh, met onze groepsleider... naar de geheime locatie worden gebracht. En uh, op die geheime locatie aangekomen... Uh, moesten we, uh, of hoorden we eigenlijk dat het, uh, de plek van de Gay Pride... Uh, in de gaten werd gehouden. Mm -hmm. En dat er wat verdachte busjes en personen ja. waren gesignaleerd. Waardoor we een tijdje moesten wachten. En dat zijn busjes uh, van de autoriteiten of zijn dat van homohaters? Nou, er, wa er was ook politie. Uh, en die, die, die wisten de locatie van de gay pride. Maar de politie is daar niet echt te vertrouwen. Uh, dus de organisatie was er al een beetje huiverig voor. En uiteindelijk kwamen dus naar die plek ook uh, ja, rechtsextremisten. Hm. En eigenlijk kon alleen de politie dat gelekt hebben. Dus dat was een beetje... Ja. Ja. Kortom, nou ja, een paar stappen verder. Het gaat niet door, het gebeurt niet. Hoeveel mensen waren daar eigenlijk bereid om in deze omstandigheden te protesteren? Of ja, een zoiets. gay pride te voeren ja. eigenlijk. Oh, ja, Zou Er waren ongeveer zijn, 80 maar. homo's en Tenminste, homo's en sympathisanten. Mm -hmm. Dus ik denk, ja, we hebben ze lang niet allemaal gezien... omdat we dus allemaal verspreid waren over de stad. Uh, maar ongeveer 80 mensen zouden de gay pride gaan lopen. En dan heb je het wel echt over tien minuutjes demonstreren... met spandoeken voor gelijke rechten. Mm -hmm. Dus niks feesten of... Uh, geen bootjes, zoals we nee, hier kennen. Geen, geen bootjes, uh, geen parades. Schaars geklede mannen, allemaal niet. Nee, nee wij, wij werden zelfs ook aangeraden om hele normale kleren aan te doen. Om heel erg rustig, omdat ze... <lacht> Ja, alleen jij hebt dat gehoord. Ik heb dat nooit nee, gehoord. Nee, jij, liep, jij liep daar in tutu uh, over straat, of niet? Nou, ja, nee, ik had maar, de dresscode weer niet Nee, gemaakt. maar het was een beetje... Nicolaas was heel... Uh, die, die zag het niet zo zitten. En zoals je in het fragment ook hoort... Uh, ik... Uh, <laughs> Ja. Ik zag het wel zitten, of ik had in ieder geval... Hij was heel bang en ik had totaal niet die angst. En zelfs toen Nicolaas zei... Ja, maar er lopen allemaal kozakken door de stad... Ja. en die zijn op zoek naar ons en die gaan... En dan zeg ik van, nou ja, voor mij valt het wel mee. Maar Nicolaas was echt steeds... Nou, ik had maar goed, maar... we weten inmiddels die foto... en de beelden en de berichten daarna terecht... dat hij bang ja. was. Ja, maar ja ik, maar de, die avond dat we terug waren van de game toen zagen we op YouTube die, die, die foto en die, al die beelden... en toen pas besefte ik dat we wel daadwerkelijk wel... Een soort van dat die dag heel anders had kunnen aflopen. Ja, ja. Um, want er zijn natuurlijk veel meer landen in de wereld waar homo-haat is. Maar hier is de homo-haat met hoofdletters. Um, ja. wat is, wat, wa, wa, waardoor komt dat, denk je? Nou, je, de, ja, de rechts, rechtspopulisme is daar heel groot. En uh, ja, die werken eigenlijk veel samen met de orthodoxe kerk. En de orthodoxe kerk is daar ook heel groot. En uh, ja, die propaganderen gewoon heel erg tegen homoseksualiteit. Dus de, recht, de verschillende rechtse groeperingen, de kerk... Uh... Het is vooral, ze zien homoseksualiteit als een aanval op de traditionele, uh, de traditionele moraal, mm -hmm. uh, gezinswaardigheid. Maar ook dat, dat is natuurlijk in meerdere landen wel eens zo. Ja. ja. Maar wat, wat maar zorgt ervoor dat het, die... dit, dat het geweld bijvoorbeeld zo heftig is? Omdat die mensen zijn sowieso heel ongelukkig, want het is een heel arm land. En al die groepen, de neonaties, de kerk uh, en alle anderen... die hebben uh, allemaal uh, aparte vijanden. Maar de homo's, dat is eigenlijk een gezamenlijke vijand. Hm. Uh, en uh, uh, dat is waarom ze zo... Ze, ze, ze gaan eigenlijk samen de homo's te lijf. Ja. En je hebt ook organisaties die daar echt tegen, tegen de homo's strijden... Zoals één grote organisatie, heet Love Against Homosexuality. Huh. En die heeft dan een hele grote navolging. En die hadden ook allemaal anti-gay al prides anti pride georganiseerd... in de weken voor de gay pride. Huh. Dus die lobby, ja, het is gewoon heel, die lobby is heel groot en homofobie is ook heel, heel hoog daar. Jullie groot. hebben ook één van de leiders van de uh, anti-hobo-bewegingen... die daar zijn, uh, gesproken. Huh. Um, hoe was dat? Ja, was verschrikkelijk. We wisten niet zo goed wat we gingen meemaken... Want je weet niet echt wie je tegenover je hebt. Mm -hmm. uh, en hij kon geen Engels, maar goed. Uh... Dus je wist pas later wat hij zei eigenlijk? Ja, of het, was, het een was een heel gek je. gesprek. We hadden wel een tolk en hij, die tolk ze zei wel... Ja, hij zegt best wel heftige dingen, die, die kort het, uh, of die vat het kort samen. Uh, maar goed, hij, ja, hij was heel erg... Vond het, homo's vindt hij misselijkmakend. Stelde hij gelijk aan AIDS, aan pedofilie. Homo's willen een dictatuur oprichten in Europa... en dan de wereld veroveren. Hij zei de meest belachelijke dingen. Een ah. uh, fragmentje daarvan hebben jullie al op internet gezet. als een soort uh, warmakertje voor de documentaire. Um, nou, dat heeft gewerkt. Het is een uh, indrukwekkend gesprek. Hij gaat maar door. En aan het eind van het gesprek uh, vraag je aan hem. Uh, wat zou je ervan vinden als wij homo waren? Ja. En toen? Nou ja, we hadden. wat voor hadden we met z'n tweeën gesprekken over. Ja, gaan, we, gaan we tegen die man zeggen dat we homo zijn? Omdat ja, we vonden wel dat we dat. We wouden gewoon kijken eigenlijk wat dat deed. En we vonden ook wel dat we dat moesten doen. Uh, ja, dus toen, na heel lang twijfelen na dat gesprek... toen uiteindelijk hebben we gezegd... nou ja, zou je met homo's praten? En toen zei heel stellig nee. En daarna zeiden we oké, okay, nou ja, wij willen wel vertellen... wij zijn homo. Ja, en toen liep hij weg. En toen ja. met gemompel over Walg. Zeiden, Zei hij nou, ja, ik walg van jullie, ja. gadverdamme. Dat maar hij had het wel al een beetje verwacht, dat zei hij ook ja. nog. Ja, dat, dat, dat filmpje eindigt daar ook. Hij loopt weg, vervolgens word jij doodsbang omdat hij weer terugkomt lopen. En dan ontstaat er een cliffhanger in het filmpje. Wat gebeurt daarna? Komt hij nog in elkaar slaan? Nou, dit is super gemeen, want je hebt het net al gevraagd. En we hebben gezegd dat we daar niet over Ik liet jou nog praat. de keuze om het zelf te vertellen. Ja, dat, dat nou, is we, laten we het nu gewoon zeggen, oké? Okay? Ja, Stiekem... Uh, hij komt alleen maar terug om zijn telefoon te halen. Ja. Hij was zijn telefoon vergeten. Was de telefoon vergeten. Dus helemaal geen geweld. Maar jij was wel echt bang. Oh, want je ziet jouw bang. handen bibberen en dergelijke. Ja. Uh, zijn jullie ook uitgegaan? Zijn jullie naar homo clubs gegaan? Om te kijken hoe, uh, of het überhaupt in de praktijk uh, haalbaar is daar. Hoe ja. was dat? Dat was heel leuk. Je hebt daar. Uh, uh, sorry. Was je was al een jaar geleidsfragment. Okay. Uh, nee, dat was echt heel leuk. En het is ook heel gek dat je daar. Um, uh, de homo haat is heel groot. Oh. En, um, maar daartegenover staat gewoon dat de homo's die er zijn, die hebben gewoon ook een eigen cultuur. En die cultuur is eigenlijk zoals homo's over de hele wereld dezelfde cultuur soort van hebben. Waren in die club en het had eigenlijk net zo goed Berlijn of weet ik veel waar kunnen zijn. En zijn dat clubs die verstopt zitten of waar je niet nee. naartoe gaat? Of, of dat, dat leeft Eigenlijk nee, dat valt, valt best wel mee. Het zit wel uh, in een soort van uh, de ene club zit in echt een ambassadewijk uh, met een soort van Dior en Prada om de hoek. Dus dat is wel een soort van redelijk veilige omgeving. Maar het is niet soort van dat je op een luikje moet en dat er dan een soort van nee. iemand komt en dat je een briefje en een ja. code wordt. Nee. Maar het heet ook geen homo club. Het heet Free Peoples Place. Oh ja, ja. ja. ja dat is, en dus, uh, net iets veiliger. Waarschijnlijk. En het zijn er max drie. En dan over. Op een stad ik, van zes miljoen mensen. Zes miljoen mensen <laughs> en dan voor de rest heb je niet meer echt. We zijn ook naar het zuiden gegaan, maar daar heb je bijvoorbeeld echt geen gayclubs. Hmm. En het is ook niet echt meer... Ja, het is niet representatief voor Oekraïne, zeg maar. Dat, dat middenstukje, dat hartje van die stad. Het hmm. is gewoon heel... Ja. Ja, de grote stad, wat ja. natuurlijk vaak zo is. Ja. Um, nou is er een anti-homo-propaganda-wet uh, uh, in de maak. Uh, maken de homo's daar, die jullie gesproken hebben, zich daar druk over? Ja, daar maken ze zich heel druk over. Uh, Want die... anti-homo-propaganda, ja. dat, dat, wat houdt het in? Is ja. dat het niet uitdragen van homoseksualiteit in het dagelijks leven of zo? Ja, het is een wet tegen bevordering van de normalisering van homoseksualiteit. En eigenlijk komt het erop neer, die wet is zo vaag beschreven... Uh, dat eigenlijk alles wat met homoseksualiteit te maken heeft, daaronder kan vallen. Dus van bladen tot aan magazines, tot aan feestjes... tot aan voorlichting en hulp bij HIV en AIDS. En uit de kast komen. Ja. Gewoon kan je, je boete verkrijgen. Komen, kan je boete verkrijgen en dat kost dan een, een jaarsalaris. Of de cel in Eén zegening. Als het NK daar niet was geweest, waren jullie er niet naartoe gegaan. Had niemand erover gepraat, had ja. niemand zich zorgen over gemaakt. Realiseren de homo's zich daar dat daar enigszins of niet? Ja, ze nou, waren super ja. blij dat we er waren. En ze, dat is ook interessant. Die... De verlossers uit uh, Amsterdam. Nee, nee, nee, maar gewoon dat ze... Die gay pride organiseren ze natuurlijk ook. Uh, ja, om mede, omdat die, de homo's zijn daar niet, niet zichtbaar zijn. voor... Ja, voor, ze zijn daar gewoon niet. Ja. En nu met die Gay Pride, uh, ook al is die mislukt, hebben ze wel een soort reuring gecreëerd. En... Wat belangrijk is, is dat die Gay Pride is er, uh, uh, of tenminste, een soort van wat er is gebeurd, dat was ja. dankzij het EK. Door de internationale aandacht durfden homo's daarvoor het eerst voor hun rechten op te komen. En als het EK niet was geweest, was die Gay Pride ook nooit georganiseerd. 14 juni in première in de Bali in Amsterdam. Is al vol, hè? geloof ik. Kan je niet meer naartoe, maar het komt op allerlei kanalen nog. Uh, ga die documentaire zien. En Tim en Nicolas, dankjewel. BNN Today. Tijd voor het laatste woord Bions. van BNN Today van dit seizoen. Te beginnen met sportjournaliste Barbara Waanders. Ik zit op dit moment in Krakau en ik sprak zojuist met Nigel de Jong. Een heel lang interview van ruim een uur en we hadden het over het bezoek aan Auschwitz. Ja, Nigel was net als de andere spelers erg onder de indruk. En meteen daarna kregen we het over racisme. Want gisteren zouden de spelers van Oranje racistisch zijn bejegend. Nou, Nigel zegt dat hij daar niets van heeft meegekregen. Ik kan je alles vertellen, maar dan moet je maar lekker naar mijn site gaan om te lezen wat hm. hij zei. Reclame, reclame. Nou, dat was het ook gelijk. en Today voor nu, zometeen NMS NWS langs de lijn. En? En? <lacht>